voordat zijn lichaam werd overgebracht naar het landgoed Graceland. De Nederlandse Elvis Presley-fanclub was een petitie gestart... om de veiling van het graf te voorkomen. Er gaan wel andere Elvis Presley-spullen onder de hamer. Fans kunnen bieden op onder meer sieraden, gesigneerde gitaren... een koffiebekertje met aantekeningen erop... en ziekenhuisfoto's van een gebroken arm van de king of rock'n'roll. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt hooguit 15 à 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen, het is 3,5 uh, en een half minuut over 6. Als je net wakker bent, wens ik je een hele mooie ochtend. Het is niet zo'n hele mooie dag. Het gaat een beetje regenen en zo. Echt zo'n dag om gewoon lekker binnen te blijven zitten. En dan misschien nog even de herhaling te bekijken van uh, Spanje tegen Frankrijk. En dan uh, zo langzaamaan uh, wat eten gaan koken. En dan een borreltje erbij. En dan zo rond kwart voor kwart voor negen. Die andere voetbalwedstrijd, volgens mij speelt Engeland vandaag uit mijn hoofd. Nee, dan wordt niet uh, Italië. Ja, die spelen toch tegen Engeland? Nee, of niet? Ja. Ja. Nou ja, we weten het ook niet. Weet je wat? We gaan het gewoon vragen aan Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand. En voetbal. Nu die toch aan de lijn hangt. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen Luc met Ferdinand als een op deze vroege en regenachtige zondagochtend. We schrijven 24 juni 2012. Een week die achter ons ligt. De week waar Bert van Marwijk met zijn mannen terugkeerde op Schiphol en er hier en daar een boegeroep te horen was. De week waar Siebern van Hatsma Buma zou de campagne al opin. Uithaalde richting uh, VVD en met name naar Mark Rutte, de demissionair minister-president. De week waar de beurpit open ging met name rond uh, perikelen binnen het Nederlands elftal op het EK... De week waar berichten uit Egypte de wereld inkwamen op dat voormalig president Hosni Mubarak klinisch dood zou zijn. Het was de week waar duidelijk bleek dat tijdens de wereldkampioenschappen voetbal 2014 in Brazilië het gewoon gaat gebeuren. Namelijk camera's op de doellijn. En Luc, het was de week van de kwartfinales met nog één wedstrijd te gaan. Later vandaag tussen de, tussen de squadra Asura en... We gaan over tot de orde van de dag. Ja, en die orde van de dag is uh, nou, in wat, mij, in wat mij betreft bijna niet eens meer het Nederlands elftal. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Heb jij dat ook? Nou, ik denk dat uh, bijna de hele natie joh, er uh, klaar mee is. Uh, Luc, weet je, ik denk zelf hoor, uh, heel kort samengevat, dat het al in het trainingskamp in Lausanne, uh, dat zaken daar niet goed liepen, joh. En... Feit is als, dat gaf ik al een keer aan, als je zo'n podium betreedt als nationale ploeg op zulk een toernooi, dan spelen toch twee uh, dingen mee jo, die heel belangrijk zijn. Namelijk, het collectief moet goed zijn en er moet geen wrijving zijn joh, binnen de groep. En ja, dat had je dus het tegenovergestelde. Ja. Was het feit bij het Nederlands elftal. En ik denk dat Bert in het begin al, ja, hij moest het zonder meer geweten hebben, joh. alles gedaan heeft, aangedaan heeft. En uh, ja, op, op dat moment, maar. Na 9 juni toe, uh, toen uh, een en ander bekend werd rond de opstelling, rond zijn uh, wijze van spelen, Al, alles erger is geworden. En ja, binnen de groep, uh, ja, bepaalde groepjes, uh, totaal op dat moment foute boel. En weet je, Luc, zoiets werkt door en als je nu hoort wat er nog meer gebeurd is in die twee weken, ja, dan, dan vraag ik me af van, ja, hoe verder met of zonder Bert? Maar er zou toch iets moeten gebeuren. Ja. Want uh, Luc, begin september dan staat uh, weer een wedstrijd of dan gaan we richting voor de WK 2014, joh. Ja. Uh, allemaal. <laughs> gedoe. Ja, wat ik dan zo stom vind eigenlijk, is dat uh, uh, want je hoort nu, hè, de, de, de beerput is nu open, hè, wordt dan gezegd, en er ja. uh, komen allemaal verhalen van, naar buiten van mensen die, uh, die zich op, op bepaalde manieren hebben gedragen en zo, en Huntelaar wordt dan over gezegd, en Snijder, of nee, niet Snijder, maar Van Persie en allerlei. Je weet natuurlijk niet helemaal zeker of dat waar is, maar goed, los daarvan, begrijp ik het ook niet, want je hebt als voetballer maar zo'n, je hebt maar een paar kansen om zoiets te spelen. En dan denk je toch van, joh, ik ga er gewoon. Ik ga gewoon knallen en we halen alles bij. Ik snap niet dat je op, dat in zo'n belangrijk toernooi voor een voetballer... dat je dan je, je ego zo belangrijker vindt dan, uh, dan, het, uh, dan, dan je eigen dromen. Weet je wat het is, Luc. Kijk, um, je geeft het heel mooi aan, hoor. En dat is nou de fout of fout. Uh, zaken die spelen binnen het Nederlands elftal... Er wordt zo vaak teruggekeken en als je kijkt hoe uh, kritische analisten dat uh, verwoorden. Weet je, kijk, twee jaar geleden hebben we misschien uh, te veel gekregen, om het zo te zeggen hoor, maar Nederland speelde goed, maar ook daar waren er uh, ja, dingen die um, ja, af en toe niet liepen of wat dan ook. Kijk, nu is, is alles uh, uh, losgekomen, losgekomen in negatieve zin omdat er bepaalde spelers binnen het Nederlands elftal zijn, en je noemde er al zo net, je hebt een, een, een Van der Vaart, een, een Huntelaar. Jongens die uh, voor dit toernooi begon uh, op, op 9 juni voor hun dan voor het Nederlands elftal, uh, bepaalde jongens waren er visten van, kijk, we, we, we zitten op de bank. Wat ik wel vreemd vind, dat rond alles, kijk, die gasten zijn op vakantie, maar geen van die spelers hoor je. Nee. Op dit moment. Alles krijg je ja, via een krant, via, via de televisie, via commentatoren, noem maar op. Maar die spelers zelf voor, ik denk niet dat dat ook zal gebeuren. Alleen wat ik uh, aangeef, het is verschrikkelijk jammer dat het zo gelopen is. En nu zit, uh, ja, het, het, het, het treft het Nederlands voetbal. Het treft het Nationaal Elftal, Luc. En uh, uh, Bert van Marwijk, ja, het is de vraag, blijft die man, blijft hij niet, gaat die... We weten dat die zal op kort termijn toch uh, uh, geregeld moeten worden. Ja, want dat lijkt wie, me ook, ja. ja. wie ja. of wat, want ik zou mijn god niet weten wie wie nou voor de groep moet staan. En het belangrijke is, er zullen koppen moeten rollen, joh. Want eh, zo, zo, zo kan het niet verder. Nee, nee. Dat we... kan niet. Laten we erover opbouwen. Ja. het erover ophouden. Nederlands Nederlandse is wel eventjes klaar. Dat uh, kijken we in september wel weer. Uh, er zijn namelijk uh, hele mooie kwastfinales. Want weet je wat het is, Ferdinand? Ja. Ondanks dat Nederland eruit ligt, ik vind het echt een ontzettend vermakelijk toernooi dit. Helemaal mee eens. Er zijn wedstrijden die minder waren. Er zijn wedstrijden die heel mooi waren. Er zijn altijd aan het begin van zo'n evenement zijn er favorieten. En ik had het ook al aangegeven. Voor mij waren de favorieten Duitsland tegen Spanje. Het klinkt nou raar wat ik ga zeggen. Of stiekem had ik in, in, in iets ingevuld. En ja, ik heb Duitsland en Spanje in de finale staan. Mm -hmm. Je hebt ook outsiders. En ja, eentje lag er al vroeg uit. Al vroeg Rusland, daar hadden we hoge verwachtingen. van. Ik niet hoor. Dat, dat, ja, dat, dat, dat heb ik ook gezegd. Maar goed, dat is mijn mening. Mm -hmm. Kijk, je hebt Italië, je hebt, uh, je hebt Portugal... Uh, Engeland heeft goed gevoetbald, Frankrijk tot en met gisteravond, alhoewel bij de Fransen zijn ook, hebben ook dingen gespeeld wat je zegt van oké, okay, uh, Blauw heeft er alles aan gedaan. Maar goed, ze hebben het gisteren niet gehaald. Nee. Maar nogmaals, die Spanjaarden, ik, ik heb gisteravond naar ze zitten kijken en als je ziet ze, hoe, hoe ze de bal beroeren en men, men zegt dat ze nog op 70% zitten, met misschien het oog, de finale tegen die Duitsers. Maar laten we één ding niet vergeten, als die finale eraan komt, want uh, je hebt vandaag nog een, een wedstrijd, een, een, een kwartfinale en als ik zo vooruit. Uitkijk. En ik hoop het echt, hoor. Dan krijgen we uh, uh, een hele ouderwetse uh, uh, um, uh, halve finale. Yeah. Stel dat Italië vanaf... Ik denk ook, hoor. geef Italië de beste kansen. Dan krijgen we een, een, een ouderwets. Uh, Duitsland, Italië, Luc. En dan moet ik toch heel even, als je me de tijd geeft, iets zeggen over deze wedstrijd als hij eraan komt. Het is een wedstrijd, een halve finale, de beste halve finale die de vorige eeuw is gespeeld. Lang voor jou tijd. In juni 1970 op het WK in Mexico. Daar heeft Ferdinand kennis uh, uh, uh, of uh, meegekregen dat voetbal waanzin is, dat voetbal krankzinnigheid is. Want het is een verschrikkelijke halve finale. Ik hoop zo dat die wedstrijd eraan komt. En niet te vergeten, we hebben woensdag als Portugal tegen Spanje ook eentje ja, dat zijn mooie wedstrijden. Ja, ik hoop absoluut, toch ook dat joh. het Engeland doorgaat. Ik vind dat die, die, die spelen toch ook wel weer leuk en is Eigenlijk wel ze allemaal wel door. Ik vind er mooie, er komen mooie finales aan en vanavond om kwart voor negen. Engeland-Italië is nog een mooie kwartfinale. Dankjewel. Ja, je voor Engeland, Engeland uh, tegen Italië, dat is vanavond een hele mooie wedstrijd joh. Ik ja. zorg dat ik op tijd thuis ben en uh, <laughs> ja, ik ga ernaar kijken. Maar nogmaals, we zien het wel joh en daar praten we er volgende week uh, ja, over van, of, of wat. En ja, daar staan we dan aan het begin van die, op de drempel van die finale. Zo ja, dan praten we over de finale volgende week. Ah, absoluut, absoluut, dat uh, zeker. Ik vond het heel erg leuk om uh, terug te zijn, of tenminste te zijn in jullie uitzending. De groeten aan de redactie, Luc. Een hele mooie zondag en tot de volgende week. Dag.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 grow old this old love en this old love elke week krijg je hier in BN University een, uh, de, krijg je in de uh, University potvidory Kom er niet meer uit Elke week krijg je een BNN University backstage. En kijk je achter de schermen, want dit programma wordt helemaal gemaakt door de feuzen van BNN University. Nou, weet je dat ook. Maar wat doen Wieke en Nathalie eigenlijk allemaal? Nathalie, gaat je een update geven? Oh mijn god zeg. het is echt zo'n dag. Is het... het is ook nog slecht weer. BNN University. Backstage. Backstage. backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 24 juni. Deze keer een backstage vanaf een heerlijk volle redactie van BNN, want eindelijk. Wat was ik gelukkig gezegd toen ik vorige week zondag dit hoorde? Ik kan Van der Vaart schieten van 20 meter, Van de Vaart! Op! Ja! Hij zit er! Raphael Van der Vaart zet oranje al na 10 minuten en een vol seconde op 1-0. En dus hoort hij erin. Iedereen... Ja, 1-0 voor Nederland tegen Portugal, want het leek er heel erg op dat René nog even niet thuis zou komen uit Oekraïne. Want zolang Nederland in het toernooi bleef, mocht René blijven werken voor de Koen en Show tijdens het EK. Maar ja. Toen gebeurde natuurlijk het onvermijdelijke. Nederland uit het toernooi genikkerd door Portugal, René weer naar huis. Oh, vermoeiend, Maar ook wel weer een beetje leuk hoor, want die heerlijke zachte G heb ik toch wel een klein beetje gemist. Afgelopen woensdag deed ik een diepte interview met René tijdens de uitzending die ik maakte op BNM.fm. En toen vertelde ze maar weer eens voor de verandering dat ze zo vaak ontzettend dronk als een garnaal was. Ja, we zijn natuurlijk wel echt heel erg veel op stap geweest. En nou ja, goed, we hebben één stapavond gehad dat... Uh, dat... Paul Stoel, dat is de producer van de Koen en Sander Show... Emile, de cameraman, en ik op sleeptouw werden genomen. Door wie? En door Koen en Sander. Ja. En wij werden er gewoon compleet uitgezopen. <laughs> wij stonden op een gegeven moment in een club... en toen stond Paul Stoel te dansen met zijn hawaii blouse open. En jij dan? En ik viel van de barkruk af, oh. ongeveer. Je viel van de barkruk af? Ja, ik was, dat, zeg maar, dat je zo denkt dat je stabiel zit. En dat je zo heel lang zo... En toen, toen lag ik te kijken. Op de vloer. Je en toen? Hoe ben je dan thuis gekomen? Weet ik niet meer. Ja, trouwens wel. Met de, tax... ja, met de taxi. We zijn met de taxi naar huis gegaan uiteindelijk. Oh, wat een drama, jongens. Wat heftig. Heftig. Ja, dat bedoel ik nou. Heerlijk, toch? Dat die zachte er weer is. Dan wieken. Die doet nog steeds elke week de productie bij de radioshow van Sander Hogendoorn op 3FM. En daar heeft ze het wel naar de zin. Toch, Wieke? Ja, ik heb even mijn titel laten zien. <lacht> dat was hem weer voor deze week. Volgende week ben ik er niet, want dan ga ik genieten van een hartstikke verdiende vakantie. Volgende week zondag praat René of Wieke je dus bij. Wie de eervolle taak krijgt om mij te vervangen, dat moet nog even uitvechten. Daar bemoei ik me ook niet mee. Check in de tussentijd vooral nog even onze mooie website. Daar kun je je ook nog inschrijven voor BNN University. En dat zou ik wel doen, als ik jou was. University.nl dus. En niet tot volgende week. Hoi! Dan moet je zeker doen dat inschrijven. University.nl dus. Elke week hoor je hier in dit programma een column van Pieter Derks. Dat doen we nu al een jaar of zo, denk ik. Misschien iets langer zelfs. En uh, ja, op een gegeven moment houden het toch een keertje op, hè, zou je zeggen. Op een gegeven moment, uh, maar die jongen moet het door en zo. Dus we hebben bedacht, weet je wat? We gaan uh, Pieter naar uh, wat meer christelijke tijdstippen sturen. Dus naar uh, de avond, be in today. Vanaf de zomer gaat hij daar naartoe. En uh, ja, wij uh, zijn hem dus kwijt. Vanaf 15 juli, dan is zijn laatste column. En dus zijn we op zoek naar een nieuwe columnist. En uh, Pieter hebben we gevonden via columnist Betwist... Het was een soort wedstrijd tussen columnisten. Je kon je dan opgeven als columnist. En de luisteraar mag dan kiezen of je door mag naar de volgende week. En als je dan heel vaak doorgaat, nou ja, op een gegeven moment word je dan vanzelf vaste columnist in dit programma. Dus je denkt van, nou, dat kan ik wel. Ik kan heel goed columns schrijven. Ik uh, ben altijd goed met de pen en ik uh, heb altijd, maak altijd mooie dingen mee en heb een uh, scherpe mening. Laat dan even wat van je horen. Uh, ga naar. Uh, nou, mail het maar eventjes naar mij, 47 Als je een goede columnist bent, doe er even een column bij. Of, uh, of misschien iets wat je hebt ingesproken op tekst, mag ook. Maakt niet zoveel uit. Um, 47-bnm.nl. En misschien ben jij dan wel aan een, uh, de laatste aflevering van juli... de eerste columnist in columnist betwist. Dat is dus aan het einde van volgende maand, nu nog eerst. Pieter Derks. Pieter spreekt. Het zijn hoopvolle tijden. Natuurlijk, we waren samen met Ierland het meest kansloze land op het EK. Het kabinet is al maanden demissionair. Ruud Gullit ligt achter een vuilnisbak op Schiphol. Maar toch, het zijn hoopvolle tijden. Het is het vrolijke seizoen van de verkiezingsprogramma's. Eén voor één druppelen ze binnen en er zitten weer pareltjes tussen. De SP komt met een stuk getiteld nieuw vertrouwen. Wat ongekend optimistisch is voor een partij die niks meer met Europa of welke bank dan ook te maken wil hebben. GroenLinks ziet groene kansen voor Nederland en leidt zo de aandacht handig af van de oranje kansen voor Nederland. En het programma van het CDA heeft als titel Iedereen. Waarmee ze vermoedelijk bedoelen op welke doelgroep ze mikken. Want vroeger hadden ze nog een heel duidelijke achterban, maar inmiddels zijn ze niet meer zo kritisch. Als ze nog in godsnaam iemand is die op het CDA wil stemmen. Als je de verkiezingsprogramma's nog niet gelezen hebt... het is een absolute aanrader om er eens een zondag aan te besteden. Al zul je die van de SGP alvast op zaterdag moeten downloaden... want die site mag op zondag natuurlijk niet werken. Je wordt ontzettend vrolijk van alle hoop en daadkracht die van de pagina's spat. En al die zwartkijkers die denken dat Nederland straks onregeerbaar wordt... omdat er geen eensgezinde meerderheid meer te vinden zal zijn... kunnen rustig gaan slapen. Want alle partijen willen hetzelfde. Een sterker, socialer Nederland. Investeren, hervormen, de rijksbegroting op orde brengen... en een prachtige toekomst voor onze kinderen op een duurzame planeet... met een bloeiende economie en ranja voor iedereen. Je vraagt je af hoe het überhaupt nog kan dat de kabinetten vallen. Het is voor die politici natuurlijk ook wel lekker een paar maanden vrij uit dingen roepen zonder gestoord te worden door iets vervelends als de realiteit. Mark Rutte presenteerde gisteren trots het VVD-programma en hij riep in zijn enthousiasme dat Nederland niet gebaat is bij behoudzucht. Hij kreeg applaus van het VVD-congres dat net daarvoor nog met ruime meerderheid besloten had dat er voorlopig helemaal niks aan de hypotheekrenteaftrek mag gebeuren. Dat is het leuke van campagne voeren. Je mag zelf bepalen of iets een probleem is of niet. Het werd bijna hilarisch toen Rutte het opnam voor de hardwerkende Nederlander. Nederland is niet gefinancierd op de POF. al Aldus de premier van het land met de hoogste hypotheekschulden ter wereld. Oh, was het altijd maar verkiezingstijd. Ik begin weer hetzelfde gevoel te krijgen als in de dagen voor het EK... toen de zon nog scheen en Bert van Marwijk een meestercoach was... die met briljante spelers en schitterend voetbal de titel zou binnenslepen... waar we allemaal recht op hadden. Ook al was het niet op feiten gebaseerd, we hadden hoop en hoge verwachtingen. En iedereen was vrolijk. En de economie draaide als een dolle dankzij alle inhakers van enthousiaste fabrikanten. Mensen versierden samen de straat, vreemden maakten praatjes met elkaar. Nederland was sterker en socialer en vol groene kansen voor iedereen. En er was nieuw vertrouwen. En dat allemaal voordat er ook nog maar één bal getrapt was. Misschien is dat wel de truc om het land erbovenop te helpen. Gewoon geen verkiezingen, alleen maar campagne. Want we hebben deze zomer allemaal geleerd dat de hoop soms beter werkt dan de uitvoering ervan. Pieter Spreekt. En denk jij dat je het beter kunt dan Pieter? Laat dan nu van je horen. 47-bnn.nl meld je aan voor columnist betwisten. En wie weet, wordt jij wel de nieuwe columnist van dit programma van 47. Dus 47-apenstaat-bnn.nl. Zometeen, Nataliefde voor Thomas Dekke. Nu eerst fixes, ongelukkig. Ik heb al zo lang niks meer goed.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 Dat ze maar wat mist, dat ze een heel klein beetje ongelukkig is. Ik hoop dat ze mama mist, dat ze een heel klein beetje ongelukkig is. op de Wikipedia-pagina van, van de band Fixers. Daar is dit liedje van, ongelukkig. En dan komt dat alweer uit 2007. Kleren, zeg. Ik dacht dat dat was een liedje van 2010 of zo. Maar het is gewoon 2007. Ze komen uit uh, Stabroek, uit België. Fixers, ongelukkig. Prachtige plaat. En uh, sowieso ook een heel mooi album. Dus uh, mocht je nog uh, denken van ik zoek nog een cadeautje voor... Uh, voor uh, weet ik veel. Is vaderdag al geweest? Ja, vaderdag is al geweest. Het wordt hier geknikt. Nou ja, misschien een verjaardag. Album van Fixers kan echt niet missen. Het is uh, inmiddels uh, vijf minuten voor half zeven. Tijd voor het nieuws met de in Alicante geboren Nederlander... Ivo Nieuwe huizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola, señoras y señores. Muy buenos días. Afgelopen week begon de de San Juan in Alicante... Een van de grootste zomerfeesten aan de Spaanse oostkust. Vuurwerk, muziek, traditionele kledij, maar bovenal vuur, vormen het decor van het Fiesta del Fuego, het vuurfeest. De traditie is dat oude meubelstukken op grote hopen worden gegooid om ze vervolgens in brand te steken. Maar tegenwoordig worden zogenoemde niñots gemaakt, poppen in de vorm van bekende tekenfilmfiguurtjes. Vandaag zijn er stierenrennen door de straten van Alicante en zal er rond het middaguur een paellawedstrijd plaatsvinden. Het bedrijf Campaya, een van de grootste bedrijven in de provincie Alicante... als het gaat om vakantiehuisjes, zegt dat ruim 80% van hun casitas... in de zomermaanden al is verhuurd. Mensen die last het nog een huisje willen huren in Alicante, de Balearen... of bijvoorbeeld Girona, zouden daarom wel eens teleurgesteld kunnen worden. Dat zegt oprichter van Campaya, Klaus Pedersen. Deze zomer merk ik weinig van de crisis, zegt hij. Hij denkt dat veel toeristen die hun vakanties eerder buiten Europa boekten... het nu liever dichter bij huis zoeken... Het plan van voormalig regionaal president Francisco Camps... om de Bauzaal Carrer als cultureel erfgoed te bestempelen gaat niet door. De Bauzaal Carrer is vaak een onderdeel van de straatfeesten van Menig Spaans dorp... waarbij stieren in een straat vol mensen worden losgelaten... en vervolgens weer naar de wei worden gebracht. Twee van de vier instellingen die werden gevraagd om het plan te bekrachtigen stemden tegen. In Catalonia werd elke vorm van stierenrennen en stierenvechten twee jaar geleden verboden... Francisco Kams probeert sindsdien een nationaal verbod tegen te houden. De grote natuurbrand die uitbrak tussen El Verger en Oliva afgelopen dinsdagmiddag... kwam gevaarlijk dichtbij verzorgingstehuizen, zo meldde een woordvoerder van de brandweer. Tientallen mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. De vlammen bij El Berger waren zelfs vanuit Els Poblets en Montepejo te zien. Woensdagmorgen werd het stein brandmeester gegeven. In Jiber en Benigembla dwarrelde er heel de week as op huizen en terrassen, zo melden verschillende bewoners. En dan el tiempo, ofwel het weer, niks dan de zomer in Alicante, geen spatje regen te bekennen en de temperatuur haalt soms de 35 graden. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Ah, adios en toedele do kios. Dankjewel, Dank volgende week weer een nieuwe. Nieuws van Alicante. Sportzomer is in volle gang. En dat is voor Sportgeek Nathalie alle reden om elke week... in 4-7 een ode te brengen aan een van haar favoriete sporters. Nata Liefde voor Sporters. Wie ben je eigenlijk? Als je jezelf eens zou moet omschrijven. Wie is Thomas Dikker? Wie is Thomas Dikker? En sparen niet? Spaar hem niet, sparen niet nee. Ehm... Um... Wie is Thomas Dekker? Ik kan wel rol hebben, denk ik. Het gaat niet snel saai zijn. Maar het is niet makkelijk om met mij te leven. Thomas Dekker. Beroep, wielrenner. En één van de meest interessante sporters van Nederland. Wie ik echt ben, dat is... Ik vind moeilijk om te zeggen. Mysterieus. Niemand kent mij zoals ik ben. Hij komt als een van de grootste beloften van het Nederlandse wielrennen. Thomas Dekker. Getalenteerd, gedreven, maar ook arrogant en eigenzinnig. Succesvol tot er in 2009 EPO werd ontdekt in een urinemonster. Dekker gaf dopinggebruik toe en werd voor twee jaar geschorst. Ik ken weinig grenzen dus sowieso met, uh, met fietsen, met uitgaan, eigenlijk wel met alles. Ik doe alles wel heel vrij extreem, denk ik. Dan komt Thomas Dekker. Zullen we even de pet afnemen? Graag zelfs. Wie kan er harder fietsen dan Thomas Dekker als hij goed is? Eigenlijk niemand. Het grootste talent van Nederland, een toekomstig Tour de France winnaar. Zo werd Thomas Dekker jarenlang genoemd. Dat talent is er nog altijd, maar Dekker, inmiddels 27 jaar oud, moest weer helemaal opnieuw beginnen. Hij gebruikte doping, werd voor twee jaar geschorst, worstelde. Ze zegt, uh, ik heb er niet, niet zo'n goede mededeling voor je. Je bent uh, positief. Ik zeg bedankt voor het kapotmaken van mijn leven. Maar nu fietst hij weer. Gelukkig. Vorig jaar keerde hij voorzichtig terug in de opleidingsploeg van Garmin. En in die ploeg verdiende hij een contract voor een jaar. Thomas, Dekker en ik. Het is een soort haat-liefdeverhouding. Ja, ik kan best begrijpen dat mensen uh, een, een mening over mij hebben of ze me dan een eikel vinden of een leuke jongen. Ja, dat, uh, daar kan ik natuurlijk weinig mee. Ik hoop zo dat hij die tweede kans grijpt. Natuurtalent, toptalent. En uh, ik denk dat. Iedereen die weer uh, een, een warme hart toedraagt, uh, gaat toe dat uh, Thomas weer gaat gaan koersen. Ik hoop gewoon dat we over tien jaar kunnen zeggen dat ik uh, nog een heel mooi tweede gedeelte van mijn carrière heb gereden vanmiddag rijdt Thomas Dekker het NK wielrennen in Kerkrade. Volgende week brengt Nathalie weer een oda aan een andere sport En dat doet ze nog zolang de sportzomer duurt. Ze zo meteen mooie reportage van onze Joris Kreugel over kakjul. Een internetfenomeen. Nu eerst John Allen. Dit is In Your Light. When the sun is gone away in the darkness of the night. Don't have to look too hard I don't feel alone with us Ellen en In Your Light. Goedemorgen, het is 24 juni 2012. Als je net wakker bent, hoop ik dat je lekker hebt geslapen en een goed ontbijt hebt. Onze eigen Joris Kreugel duidt elke week in uh, Nederland op zoek naar bizarre verhalen. Dit keer ging hij op zoek bij een jonge gast die herenmeester is... bij het verzinnen van tekstballonnetjes bij foto's. Klinkt heel lullig, maar het is echt een internetfenomeen. Zijn pseudoniem is Kakhiel en hij wil zijn identiteit verder niet bekendmaken. Maar onze Joris peuterde wel het hele verhaal achter Kakiel uit hem. Is die goed zo, Kakiel? Ja, dat is een mooie foto. Je hebt je mond open, Dan kan ik een mooie bij bijzetten. Op je mobiele telefoon heb je een foto van mij gemaakt. Ik met mijn microfoon. ja.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 Maar wil je er niet wat meer mee gaan doen? Op de manier waarop ik nu bezig ben, zonder concessies te doen of zo... als ik daar gewoon mijn geld mee kan verdienen, dan zou ik het heel tof vinden. Maar er komen ook de laatste tijd wel veel mensen naar me toe... met uh, opdrachtjes en, uh, en voorstellen, ook voor tv-formats en dat soort dingen. En ik ben wel uh, bezig al om een beetje uh, daar wat verder in te gaan. En aan het begin van de reportage maakte je een foto van mij. Ja, en ik wil natuurlijk ook een tekstballonnetje die jij hebt gemaakt. Maar volgens mij wil je het even doen uh, in alle rusten. Ja, want als ik wel echt iets grappigs bedenk, dan ben ik toch wel meestal mijn eentje. En dan, uh, dan ga ik een beetje in mijn eigen hoofd zitten. En tegen praten, en dan komt het meestal wel goed. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken... maar hij zal waarschijnlijk ook wel op zijn Facebookpagina zetten. Een foto uitleg op de radio, ja, dat is niet het meest mooie. Maar goed, kijk gewoon eens even... want als je de combinatie van tekst en plaatjes ziet... ik vind het vaak hilarisch. Of volg hem op Twitter. Gewoon kakiel. En kakiel spel je K-A-K-H-I-E-L. Hij heeft inderdaad een plaatje gemaakt bij Joris... Vind je nu op mijn Twitter, twitter.com/luke. Ik lees hem heel even voor. Je ziet Joris met zijn grote, smoele microfoon voor zijn snuffert. En dan zegt hij: Goedenavond, dames en heren. Ik heet u van harte welkom in de uitzending. En dan zegt iemand anders buiten beeld: Huh, net heet je nog Joris. Dat soort dingen allemaal. Ja, je moet hem even zien. Het is echt wel leuk. twitter.com/luke. Oh, oh, oh. Wat is het toch een rot weer? Ik zit even te kijken. Schrikkelijk. Eerst even de trending topics, hoor. Hashtag Swedish House Mafia is trending, want ze zijn uit elkaar. We came, we raved, we loved. Met die boodschap laat Swedish House Mafia weten op hun site dat ze ermee kappen. Deze zomer is hun laatste tour En in mijn hoofd zijn die mensen nog maar een half jaar bezig, maar ik weet niet, hoor ze stoppen er alweer mee. Hashtag Spavra is ook uh, trainingtopic. Bizarre mooie wedstrijd. Zo mooi dat het nu nog steeds over wordt getwitterd. De uitslag werd 2-0 voor Spanje. Je hebt hem ongetwijfeld meegekregen. En anders staat de samenvatting op nos.nl. En ook trainingtopic. Hashtag Parkpop is een gratis festival in Den Haag. En het is vandaag... Is uh, uh, dat... En ja, een soort galaxy tour die komt onder andere optreden. Maar ja, het is me toch een weer vandaag, joh. Dus je moet echt even je zwemkleren meenemen. Want het is echt pleurensweer. Het regen het nu ook al in Den Haag. Ik zit even te kijken naar de Ja, Eigenlijk is het in heel Nederland al aan het regenen. Met uitzondering van, uh, van Limburg, daar, uh, daar is het nog droog. Maar het schijnt in heel Nederland de hele dag te gaan regenen. En een graadje of 15 te zijn. Echt goed om op barbecue, bijvoorbeeld. Jord Althuizen en Dirk van Westenbrugge hebben dit weekend een test of weekend Op dit moment zijn ze samen een recordpoging barbecue aan het verbeteren. De bedoeling is dat er 48 uur aan één stuk vlees wordt gebakken. En die staat op dit moment achter zijn barbecue-stel... en heeft er al meer dan 40 uur op zitten. Jort, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Hoe is het nou? <laughs> ja, het is echt... Ja, ik hoor je net voeten op het weer, maar het is inderdaad echt kloten weer. Ja, waar, waar, waar zit je in Nederland? Ik zit in Hoosdorp. Oh ja. En uh, het, hier, uh, ja, het regent hier flink en uh, door de regen is de elektriciteit ook al uitgevallen. Oh, oh. Uh, Jord, oké. Okay. Jij bent 40 uur inmiddels al aan het barbecuen. Um, uh... Nou, ik, ik, moet, ik moet je een kleine correctie geven. Ik sta nu wel geteld. 32, nee, 33 uur de ah, barbecue. Okay, Want okay. vrijdag was het ook hier zo slecht weer. Ja. Dat wij uh, ja, op last van de brandweer pas later onze tenten mochten opzetten. Omdat het, uh, ja, het waaide zo hard. Ja. Oh, ja. We hebben hem iets uh, in moeten korten. Maar uh, het, het, het, we hebben daardoor het, het roer om moeten gooien. Het ja. is individual uh, uh, record attempt geworden. Okay. Want het huidige record daarvan stond op 32 uur. En dat hebben we zojuist een uur geleden verbroken. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dus uh, ik heb hem nu op mijn naam staan en we hebben het eerste fles champagne al opengetrokken. Heel goed. En, uh, ja, nu, en nu is het een kwestie van verlengen. We willen hem uh, verleggen van 32 naar 44 uur. Ja. Dus uh, tot 5 uur uh, sta ik hier uh, te verkleumen achter mijn barbecue. <laughs> Hé, hey maar uh, Jort, um, uh, op een gegeven moment krijg je een idee. En uh, dan denk je: Weet je wat, ik ga een uh, wereldrecord barbecue uh, doen. Hoe kwam dat? Waarom dacht je van dit? Uh, ben jij zo'n enorme barbecue-fan dat je dacht: Dat kan ik wel handelen? Ja, ik ben sowieso wel een enorme uh, fan. Uh, hm. Maar ik ben uh, zelfs zo'n grote fan dat ik besloot om van mijn hobby mijn werk te maken. Mm -hmm. Dus ik, ik heb een barbecue-cateringbedrijfje. Yeah. En uh, wij werken eigenlijk al samen met een goed doel. Dat heet Give a Tick. Dat is een stichting die helpt uh, arme mensen in Thailand uh, op weg met hun eigen veestapeltje. Dus dan kun je vanuit Nederland kun je voor een klein bedrag, dus 60 euro, een varken doneren aan zo'n arm gezin. Ja. En uh, dat doen wij eigenlijk bij iedere cateringpartij. Dan doneren we één of twee varkens namens uh, dat de mensen voor wie een feestje mogen organiseren. En toen hadden wij zoiets van ja, er is hier nu dit weekend het Nederlands kampioenschap barbecuen. En wij vonden dat kon als opgeleukt worden met een uh, ludieke actie. Nou. Dus wij dachten van, wij gaan uh, het wereldrecord uh, het proberen te verbreken. Ja. En dan met alle producten die we daarvoor moeten bereiden, die gaan wij weggeven voor een donatie aan uh, het, uh, ons goede doel, uh, give a pick. En jij dacht, uh, toen je dat bedacht van, oh ja, dan weet je wat, dat is dan zo uh, 23, 24 juni, juli, juni dan uh, is het wel lekker weer, want dan is de zomer begonnen, dus dat komt helemaal goed. Ja, ik dacht inderdaad dat de mensen nu nog steeds met de biertjes in de hand door de straten zouden lopen, maar dat is verre van waar. <laughs> ja. Wat is er allemaal misgegaan al? Want er is een hoop, hoop, gaat er een hoop mis, toch? Ja, er is, uh, kijk, de stroom is uitgevallen door de regen. Ja. En het is dus wel een beetje paniek, want ik heb uh, ik moet alles filmen oh, ja. voor het kinders Book of Records. Ja. ja, en als dadelijk de accu leeg is van de, uh, van de camera, hm. en de stroom is nog niet aan, ja, dan gaat gewoon die camera uit. En dan heb ik geen bewijs meer, omdat oh, nee. je nog steeds staat te barbecuen. Dus het kan dus zijn dat jij straks 44 uur hebt gebarbecued... en dat in het laatste half uur ineens de stroom uitvalt en de accu leeg is... en dan dat alles niet doorgaat qua recordpoging. Nou ja, kijk, dat kan ik in ieder geval aantonen. Kijk, die, die, die 32 uur die hebben we verbroken, die dan heb erop. ik ook allemaal op camera staan. Dus dat is geen probleem. Ja. Maar we gaan er natuurlijk ons stinkende best voor doen. En uh, joh, we hebben natuurlijk ook nog een camera, we zitten op iPhone... en uh, we oh, schakelen ja. iedereen hm. zijn mobiele telefoons in als het nodig moet ja. zijn. Ja. En we gaan ja, oplossingen zoeken, dat is het leukste wat er is, en dan moet je een beetje kennen als je in de catering zit, dus dat komt wel goed. Ja, en uh, wat, wat doe je met al het vlees? Want je bent dus de hele dag aan het bakken, en de, al, nu al uh, 32, 33 uur, wat, wat ja, doe je daar uh, allemaal ja. mee? Nou ja, we hebben dus gewoon echt een steentje middel op burgemeester van Stamplein. Ja. En wat wel heel erg leuk is, is dat zelfs om drie uur s'nachts, omdat we toch al wat, beetje wat media aandacht hebben gekregen, dat de mensen gewoon echt weten dat wij hier staan mm. met lekker vlees. Dus die mensen die komen, dus dat is hartstikke leuk. Gewoon wat jeugd. Die is uit geweest en die zegt van joh weet je wat, we gaan niet voor farma. maar we gaan voor een broodje pool pork. Ja, ja en die blijven dan vervolgens een tijdje hangen. En die zijn ook wel hartstikke guld, dus die doneren ook, flink voor het goede doel. Dus of, uh, ik heb twee, twee lange, maar wel hele leuke en gezellige uh, nachten mogen doorbrengen hier in Hoofddorp. Heel goed. En wat nou als je naar de wc moet of zo Mag je wel heel even achter die barbecue weg? Nou, het is echt uh, met de stopwatch aan en dan moet ik rennen, dan ga ik hier naar zo'n uh, wc-wagen die hier staat en dan kom ik terug en dan wordt, gaat de timer weer. Want iedere seconde die ik pauzeer, yeah. die gaat af van het wereldrecord. Oh, yeah. en in principe heb ik per gewerkt uur vijf minuten rust en die mag ik ook opsparen, zodat ik eventueel een powernap zou kunnen doen. Mm -hmm. um, maar ik, ja, ik denk dat als ik ga slapen en ik word wakker, dan wil ik alleen nog meer slapen. Dus, Ondertussen ben ik weer 48 uur wakker. En wat uh, het er naar uit ziet, uitziet, ga ik dat doortrekken naar 60 uur wakker zijn. Jort, ik wens je ontzettend veel succes. Ik vind het een mooie recordpoging. Gefeliciteerd dan met je individuele record. En ik hoop dat je hem tot, uh, tot ontzettend lang wil uh, en kunt verlengen. Dankjewel. <laughs> tot later en succes, hè. Doei. Hoi. hoi.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 Nova, hier op Radio 1, een virus of the mind. Het EK is nog niet voorbij en het volgende toernooi staat alweer voor de deur. De Olympische Spelen ja, duurt niet al te lang meer. Normaal gesproken is het logisch dat we Nederlandse deelnemers dan op de voet gaan volgen. We gaan het even omdraaien. Deze week gaan we namelijk uh, bellen met de ouders van zwemtalent Juri Verlinde, namelijk Hans en Marianne Verlinde. Hans, goeiemorgen. Goedemorgen. Goeiedag, Link. ja. Um, uh, het is behoorlijk vroeg, maar uh, volgens mij zijn jullie dat wel gewend, hè? Uh, dat kun je wel stellen, ja. Als, uh... <laughs> Als je weet dat je s ochtends vroeg uh, om vijf uur op moet staan, als je kind om zes uur uh, moet trainen, dus dan uh, ja, zijn we wel redelijk. gewend kunnen bestellen. Ja, want, want, want Jury, je zoon moest, uh, moest altijd om vijf uur het bed uit om naar zijn zwemles te gaan? Uh, naar nou, zijn trainingen, ja. En uh, eigenlijk toen ik ook nog zijn een keer trainer was, kon ik moeilijk zeggen van ik blijf thuis en uh, je, je mag op de fiets en wat Dus dat ja. was, was een beetje lastig. Ja, uh, Waarom is dat zo vroeg? Waarom uh, is dat voordat uh, dat de bejaarden komen zwemmen? Ja, niet alleen de bejaarden, maar het heeft ook uh, te maken met het feit van... Uh, meestal zijn de gemeentes nog een beetje uh, ja, moeilijk met het uh, verstrekken van, uh, van zwemuren. Je moeten we kijken waar de uren vrij zijn. En die liggen voornamelijk dan in de ochtenden en in de avonduren. Ja, ja snap ik. Um, ik denk dat je voor veel mensen, of nou voor veel, in ieder geval voor een aantal mensen die zich niet helemaal hebben verdiept in de zwemsport, heel even moet uitleggen uh, wat Jury tot nu toe heeft uh, gepresteerd en bereikt. Eh... Uh, ja, Wat heeft hij gepresteerd en bereikt? Hij begon als broekje van, uh, van vier jaar met zijn eerste zomelessjes. Mm. En uh, vandaar begon hij bij uh, wat wij dan noemen bij de SPIDO-afdeling zijn eerste successen te behalen. Ja, vandaar ging het dan richting de junioren. Yeah. En daar belde hij toen uh, in vier jaar tijd door een aantal nationale titels. Ja, en toen ging het richting de jeugd. En daar is toen in 2005 voor het eerst naar uh, de Europese jeugdkampioenschappen geweest in Budapest. Het jaar erop in Mallorca. En daar. Het eerste jaar moet ik zeggen. viel de resultaten wat tegen. Dat hij ook. Uh, ja, vanwege een, uh, aandoeningen. En, uh, en. zijn maag. had hij een, uh, ja, een maagdoening gekregen. Dus hij kon dat, dat jaar niet goed presteren. Maar het jaar erop. Uh, toen had hij uh, drie keer finales gehaald. met een, met een aantal uh, nationale records. Ja. En wist, en en jij, toen... met, wist jij meteen. dat hij uh, talent had. om te zwemmen? Uh, ja, je ziet wel aan bepaalde zaken. dat hij dat talent had. Maar ja goed, garantie te zeg ik altijd, want of het eruit komt, is natuurlijk een tweede. Ja, en moet je hem dan, moet je hem dan, uh, ja, pushen klinkt meteen weer zo negatief, maar moet je hem echt aanmoedigen van, ga, jongen, ga nou naar het zwembad ga nou, uh, nee. ga nou zwemmen? Nee, het was, nee, was eerder omgekeerd, want hij stond altijd al uh, samen met zijn broer, mm hij -hmm. was ook een zwemmer, Soms hij al uh, eerder met zijn spullen bij de auto, voordat ik buiten was, dus uh, nee, die motivatie heeft hij altijd uh, uit zijn eigen gehad. Het was niet zoiets van, jij moet, en, uh, of... Uh, op, op welke manier dan ook He, Het was altijd zijn eigen inbreng. Dus. Ja. En nu is het Olympische Spelen tijd. Ja. Eindelijk. Eindelijk, <laughs> ja. in ja. ja. Lang naartoe getreden <laughs> natuurlijk. En, wanneer vertrekt hij? Uh, 15 juli uh, vertrekt de ploeg naar, uh, naar Leeds. En dan uh, verblijven ze daar, dacht ik, tot uh, uh, 25 juli. Ja. Dan gaan ze vandaar door uh, naar, uh, uiteraard naar Londen, naar het Olympisch dorp. En dan uh, begint dus voor hem de laatste dagen aan voorbereiding, want hij zit eigenlijk pas aan het einde van die week uh, zijn, zijn uh, nummers aan de beurt. Dus dan uh, nou, heeft hij een gedegen voorbereiding uh, voor de deur staan. Ja, ja, ja, ja. En hoe is het dan met jullie zenuwen? Want uh, ja. Ja, je, je, je zoon zit daar dan en uh, die moet uh, eigenlijk de wedstrijd van zijn leven gaan zwemmen. Ja. Hoe, uh, ja. hoe zit het met de zenuwen? Ja, hoe zit het allemaal met de zeven, Het is natuurlijk op dit moment een beetje moeilijk in te schatten. Uh, we zijn natuurlijk naar de nodige toernooien geweest, EK's en WK's. En uh, ja, uh, je kunt niet ontkennen dat je daar uh, met een uh, heel rustig uh, hart op staat te kijken. Maar nou, op dit moment valt er natuurlijk reuze uh, mee, want ja, je weet hoe hij daar zijn werk, dus mm. zijn werk hoe hij dat doet. Maar uh, ja, als ik die inderdaad finale zou halen, ja, dan denk ik dat je daar wel als... wel zou staan van rond de 200. Ja, want wat, wat, is het, wat, is het, uh, wat is het doel eigenlijk van Jury? Hebben jullie iets bedacht van, nou ja, dit, dit moet eruit komen, de, een, nee. een, een plek of een plek in de finale? Nee, dat, um, dat hebben wij eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Kijk, je ziet natuurlijk wel je mogelijkheden wat je concurrenten op dit moment doen. Maar het is dus wat Jury zelf ook altijd gezegd, uh, de tijden die ze op, op dit moment hebben bestaan, dat is niet bepalend voor hetgene waar het dadelijk om gaat, want... Uh, je bent door zoveel factoren afhankelijk. Uh, je, je gezondheid, uh, je mentale weerbaarheid. Uh, hoe is uh, de, de hele situatie rondom uh, de sfeer uh, op dat moment op het toernooi? Dat zijn bepaalde factoren die je dan zullen uitmaken van uh, hoe het erin staat. Uh, of je wel of geen finale gaat halen. Hm. Kijk, zijn doelstelling is uiteraard: finale halen. Maar daar wordt niet uh, uh, expliciet over gesproken. Dat <laughs> is zeker niet. Nee, want uh, dat kan ook ongeluk brengen. Hè? Want het sporten zijn toch altijd heel bijgelovig? Uh, Ervaring hebben wij met onze zoon in elk geval niet. Uh, misschien bij andere mensen wel, maar uh, de bij wij je geloof ik, bij Jurie hadden nog nooit kunnen ontdekken. Nee. Doen jullie nog iets, uh, iets uh, ja, een soort ritueel of zo? Want voordat Jurie dan weggaat, de vijftiende, en jullie vliegen daar dan wat later achteraan, hebben jullie nog een soort ritueel dat je even een hapje gaat eten met elkaar of zo? Of even naar de film nee. voor... Oh, nou, oh, sowieso, nog... sowieso nooit met elkaar, want uh, dat klinkt misschien heel raar, maar als wij op het toernooi zijn, dan spreken of zien wij vrij zelden. Mm -hmm. Want uh, ja, net wat ik al eerder uh, zei van het zijn Werk. En dan moet je hem eigenlijk gewoon eens een heel ding doen laten waar hij mee bezig is. Tenzij hij hey, met ons telefoon eens contact zou opnemen, van goh, hebben jullie even tijd voor uh, een babbeltje, uh, ergens wat kunnen praten of wat kunnen gaan drinken. Ja. Dan doen wij dat uiteraard. Maar we maar... ja, laten we minder met rust. Eigen, eigenlijk wil die, uh, wil die niks van jullie weten uh, tijdens het toernooi. <laughs> eigenlijk, eigenlijk zo min mogelijk, ja, inderdaad. Om zo goed mogelijk gefocust te blijven. Daar, daar, trainen, daar trainen die jongen dan jarenlang voor. Ja, het zijn ja, de cyclus van vier jaar, zoals men dat uh, in hun uh, tak van sport zegt. En, ja, dan zijn ouders op dat moment zeker niet belangrijk. Nog even voor de duidelijkheid, op welke, welke nummers gaat, gaat Joeri vlammen dit, uh, tijdens de Olympische Spelen? Nou, persoonlijk komt hij uit op de 100 meter vlinderslag. Mm -hmm. van, uh, met zijn teamgenoten van Amsterdam zijn hij nog de 4 x 100 meter wisselslag. Nou, we gaan jullie volgen de komende uh, weken even na aanloop van de Olympische Spelen. En natuurlijk ook op, uh, op de dagen dat hij zwemt, als je het goed vindt in ieder geval. En dan gaan we eens kijken hoe het is met, uh, uh, met, met, uh, uh, met de hartslag. <laughs> dat is mooi. Doei. Hans, dankjewel. Doe het goed aan, Juri. En, uh, en blijven jullie volgen. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Oei, oei, oei. Uh, Juri Verlinde is dat. Je kunt hem vinden op Twitter ook. en Zijn website, juriverlinde.nl. En dit was de vader van Juri, Hans Verlinde. Dus zometeen, dit is De Zondag met Kiva Aloush. Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, waar gaan jullie het over hebben? Ik uh, ga straks een hele bijzondere gast ontvangen. Uh, dat is de Vlaamse barones van de armen, Hilde Kieboom. Ja. Uh, zij is de oprichter van een, uh, een gemeenschap die heet Sant'Egidio. En uh, zij hebben zich ten doel gesteld om vriendschap te sluiten met de armen. Oké. Okay. Dus uh, uh, uh, uh, elke dag zijn er in Antwerpen zo'n 400 mensen... die daar een warme maaltijd of een warme douche krijgen. En ze doen nog veel meer. Op kun je het niet krijgen, ook denk ik. Nee, nee, nee. nee. nee. De, uh, vanuit het hart, ja. uh, zoals ze zegt... Uh, uh, contact maken met je medemens die het minder getroffen heeft. En dat doet ze al meer dan 20 jaar. Ik ga luisteren zometeen. Dit is de zondag hier op Radio 1, dankjewel. En tot zover 4-7. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan! Te bouwen, kano varen op een boomstam, dammen leggen en in de modder ravotten. Ah, gaat er eentje het water in. De vroege vogels in de grootste en avontuurlijkste natuurspeeltuin van Nederland. We gaan op zoek naar de koningin. Ja, de koningin van ons eigen honingbijenvolk. En verder laten we ons steken door knutten. Bespreekt Mart de sportieve prestaties van weer een ander beest? Een regelrechte sensatie. En hebben we een bijzonder onderzoek? Hallo. Planten blijken een soort voicemail te gebruiken om met elkaar te communiceren. Eerste, Hoe dat zit, hoort u straks. Van 8 tot 10, Radio 1. In de vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Audi Top Service introduceert vaste onderhoudsprijzen. Heeft u bijvoorbeeld een Audi A4 uit 2007? Dan betaalt u slechts 299 euro voor een onderhoudsbeurt.